Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de verdachten voor de moord op Peter R. De Vries wil niks zeggen in de rechtbank. Delano G. is volgens het Openbaar Ministerie degene die de misdaadsverslaggever dood heeft geschoten. Hij beroept zich op zijn zwijgerecht. In de rechtszaak die vandaag is begonnen zijn twee verdachten, Delano G. en Camille E. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd. Volgens het OM is er veel DNA-bewijs. Je hoort verslaggever Litwin Gevers. Het zal voor het Openbaar Ministerie waarschijnlijk niet heel erg lastig worden tijdens dit proces om te bewijzen dat deze verdachten achter de moord op Peter R. de Vries zitten. Zo zijn er tientallen getuigenverklaringen en heel veel camerabeelden die ondubbelzinnig lijken te zijn. De zitting vandaag is nog maar een beginnetje. Er wordt onder meer besproken hoe het staat met het onderzoek. De man die gisteren in Eindhoven werd aangevallen door twee mannen met een bijl en een ijzeren staaf... is niet in levensgevaar, dat zegt de politie tegen Omroep Brabant. Er worden camerabeelden bekeken om te zien wat er precies is gebeurd. Reisorganisaties vliegen weer volop naar landen die op oranje staan, schrijft de Telegraaf. Volgens Corendon zijn bijvoorbeeld Egypte en de Kaapverdische eilanden populair... bij mensen die in de herfst of winter een weekje in de zon willen zitten. Het kabinet neemt waarschijnlijk over een week of twee een besluit over de reisadviezen... Maar de Organisaties willen dat niet afwachten. Een Nederlander in Australië heeft een bijzonder wereldrecord op zijn naam. They call hem de Barefoot Dutchman and Anton Notenboom has certainly earned his nickname. De Barefoot Dutchman wordt hij dus genoemd, de blootvoetse Nederlander. Afghanistan veteraan Anton heeft sinds mei namelijk 2600 kilometer gewandeld zonder schoenen langs de Australische oostkust. Gisteren kwam hij eindelijk aan op zijn bestemming en daar werd hij warm onthaald. <applaus> Het is niet. Het is absoluut niet. Anton hoopt een inspiratie te zijn met zijn tocht. Is het denkbaar, dan is het mogelijk, zegt hij. The show met zijn actie heeft hij geld opgehaald voor een organisatie. die aandacht vraagt voor het taboe op mentale problemen bij mannen. Het weer nog, zon en wolken. Tot de avond blijft het droog. Dan vanuit het westen regen. Morgen een grijze dag met motregen en 17 tot 20 graden.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 Om 8 uur is uh, themaavond het mini-alfabet. Het gaat natuurlijk om de LHBTI ah. uh, QAPC.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 dat dit helemaal niet over coming-out ging. Maar he, dat was een andere soort van coming-out. Waar, waar ging gesproken? het dan over? Wat zeg je? Waar ging het dan over, het nummer? Het, over de liefde. Ja. He, ze, ja komt er, van, ze komt ervoor uit, okay. zeg maar, dat ze dus verliefd is. En uh, dat is het uh, in feite. Nou ja, in feite. Dat zou ja, de basis moeten zijn van een coming-out in het algemeen. Dus.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 Ja, de, de, dat is eigenlijk uh, de, wat dat inhoudt. Sinds 1948 bestaat hij al, dus toen werd er over nagedacht. Ja, dat is een dus, Amerikaanse wetenschapper, ja, hè, die, ja. uh, die, die, zeg maar, die, die schaal heeft ontwikkeld vanuit onderzoek. En uh, nou, we trokken net, zeg maar, eventjes een conclusie. 1948 ging het dan over mannen en 1953 pas voor de vrouwen. Ja, die komen uh, altijd wat later. Die, uh, ja, precies. <laughs> nou ja, dat is ook eigenlijk in het hele coming-out gebeurd. Ja. Dan had je ja. dus eigenlijk, zeg maar, eerst eigenlijk de, he, de, de mannelijke homo's en dan ja. de vrouwelijke homo's. Ja, ja bekend best... als die Gay Pride echt, hè? Dat, dat, dat idee had ik een beetje. En nu is het echt gewoon de Pride geworden. Is het een stuk algemener in die ja. zin. Dus ja, is, ja. Uh, en is er een hele uitbreiding van de familie gekomen natuurlijk. Met al die letters die hier. Die <laughs> ja, er zijn. Precies. ja, heel gezellig. Ja. Maar inderdaad, wat, wat belangrijk is, oh, voorlichting. Hè? Want dat, dat is dus rolmodellen... Je kunnen herkennen. En eh, zo blijkt dat bijvoorbeeld in de voetbalwereld. Blijken er ook inderdaad homo's rond te lopen. Maar ja, ja, dat is ook nu ook wel een ding. Absoluut taboe, ja. natuurlijk. Ja. En ja, uh, yeah, uh, be out in the open. Dan kunnen we inderdaad dat gewoon op <laughs> ja, zien. Dat ja. zien. voorbeelden zijn voor, ja. Ja. Voor, uh, voor jongeren die daar nog, uh, nog mee worstelen. Zeg, uh, Cor, hoe zat het eigenlijk met jou? Ik nee. wil microfoon komen. Oh ja, hij, dan, komt, uh, ja, nou, hij nou, komt even ja. hier in de even ja. naar deze kant toe. Inderdaad, we vragen Cor eens even van. Uh, hoe zat het dan met zijn coming out?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 Tu sais l'enfant parfait n'est je qu pensais que tu pourtant tu m'abandonnes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 Je fasse semblant, je fasse semblant Faut que tu me vois avec une femme en blanc, en blanc J'espère qu'un jour tout ça tu regretteras Tu regretteras Mais sache que je t'aimerai toujours papa Toujours papa No, it won't.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 En in Zandvoort hebben we dat nog niet en uh, nou ja, daar uh, willen we een start mee gaan maken. Heel mooi, uh, nou ja, we hebben dus uh, inderdaad begrepen dat jullie extra aandacht willen besteden aan de regenboogbewoners van Zandvoort en Benveld. Uh, wat wordt er precies georganiseerd? Kun je daar wat over vertellen?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 Choose this, so now I'm away from you, looking for love. If I got you, if you stay, now I'm on to some more shade. I don't usually do this, surprisingly, I'm just happy with nothing.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 From here, looking for love. If I called you, refused it. Now I'm off to some new shit. I don't usually know do this. Surprisingly, I'm just happy with nothing.